10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek tegen advocaat Bram Moscovic. Er was aangifte gedaan tegen hem van verduistering, oplichting en valsheid in geschriften. En ook had de Belastingdienst onregelmatigheden gemeld in zijn administratie. Het OM noemt een strafrechtelijk onderzoek niet opportun... omdat er al een tuchtzaak tegen Moskowits loopt vanwege zijn handelwijze. Verder heeft de advocaat al een schikking getroffen met de Belastingdienst. De politie verwacht op korte termijn de verdachten te achterhalen... van de mishandeling van een 25-jarige man vorige maand in het centrum van Oosterhout. Gisteravond zond Omroep Brabant beelden uit van de mishandeling. Daarop was te zien hoe de man door verschillende personen wordt geschopt en geslagen. Uiteindelijk wordt hij bewusteloos achtergelaten. De politie heeft inmiddels 24 concrete tips over de zaak binnengekregen. Het slachtoffer liep bij de mishandeling onder meer een blauw oog, kneuzingen en schaafwonden op. Steve McLaren vertrekt als coach bij FC Twente. De resultaten vallen dit jaar tegen. En McLaren wil, zoals hij zelf zegt, de vooruitgang van de club niet in de weg staan. Sportredacteur Arno Vermeulen. De prestaties waren natuurlijk na de winterstop dramatisch. En niet één keer gewonnen, terwijl Twente toch kampioenskandidaat in, in Nederland is. Uh, afgelopen weekend zag het er qua voetbal tegen eigenlijk wel aardig uit. Alleen verloren ze uiteindelijk weer. En ja, de, de geloofwaardigheid was, uh, was weg bij, uh, bij de spelers. En, en McLaren zelf was ook wel en zag ook eigenlijk niet meer de, de uitgang van, uh, van de, de problemen bij Twente. De Britse trainer was mateloos populair bij de fans... toen Twente in 2010 onder zijn leiding voor het eerst landskampioen werd. McLaren vertrok naar Duitsland, maar keerde begin 2012 terug. Maar McLaren heeft met Twente nooit meer het oude topniveau gehaald. De verkiezingsuitslag in Italië en de terugkeer van Berlusconi op het politieke toneel zorgen voor flinke beroering op de financiële markten. De Europese beurzen openden stuk voor stuk fors lager. De AIX opende bijna 2% lager op 332 punten. In Parijs daalden de koersen met meer dan 3% en de Duitse beurs in Frankfurt verloor ruim 2%. Op de beurs van Milaan staan koersen onder zware druk en staat de belangrijkste index op een verlies van bijna 5%. De politieke aardverschuiving in Italië zorgt voor onrust en onzekerheid. Handelaren zijn bang dat door de politieke impasse... de hervormingen stilkomen te liggen... en Italië zijn geloofwaardigheid op de financiële markten verliest. Inmiddels heeft Berlusconi erkend dat zijn centrumrechtse coalitie... in het Huis van Afgevaardigden geen meerderheid heeft. Hij wil geen nieuwe verkiezingen. In de Senaat heeft Berlusconi het met zijn rechtse blok wel voor het zeggen. In Egypte is een hete luchtballon met toeristen neergestort. Daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 19 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij de stad Luxor. Er zaten 20 toeristen in de ballon. Onder de slachtoffers zijn Chinezen, Japanners, Fransen, Britten en Belgen. Ballonvaarten in Luxor worden vaak heel erg vroeg gehouden... om de zonsopgang te kunnen zien, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Een van die ballonnen... Die zeggen sommige ooggetuigen explodeerden in de lucht. Uh, dat klinkt onwaarschijnlijk. Er zijn gaslessen aan boord natuurlijk. Maar die exploderen niet zomaar. Maar goed, dat zou gebeurd zijn volgens die ooggetuigen. Waarna uh, de ballon is neergestort. Fysiek in een veld in de buurt van Luxor. De piloot en één toerist zouden het ongeluk hebben overleefd. Dan nog het weer bewolkt, af en toe zon en 3 tot 5 graden. Ook morgen bewolking, wat zon en vrijwel overal droog. En de temperatuur verandert nauwelijks.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek tegen een advocaat, Moscovic. Bram Moscovic reageert zo. Den Haag gaat Britse bedrijven werven... die lijden onder anti-Europese sentimenten in eigen land... Nederlandse militairen zien hoe Assad scutraketten inzet tegen de eigen bevolking. Bij Afrika is een heel continent onder water verdwenen. De Nederlandse game-industrie maakt bijzondere en innovatieve games. Eigenlijk zorgt het spelletje ervoor dat uh, twee mensen elkaars handen in elkaar vouwen. En het tumeur van Mart Smeets. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het Openbaar Ministerie ziet dus af van een strafrechtelijke vervolging tegen advocaat Bram Moscovic. Er, er lag een klacht tegen hem. Uh, aangifte is er gedaan op verdenking van uh, valsheid in geschriften en verduistering. Meneer Moscovic, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kockerman. Uw eerste reactie? Prettig bericht dat ik vanochtend kreeg. Dat is mijn eerste reactie. <laughs> ja, ik, dat, dat begrijp ik, ik. En verder inhoudelijk... Ja. Nou ja, daar heb ik, ik, ik, in feite heb ik u dat zondag in, in de andere hoedanigheid al gezegd, uh, in uw uitzending van Oog en Oog. Ik maakte me daar niet heel veel zorgen om. Het OM heeft het goed bekeken en heeft gezegd we gaan uh, niet over tot vervolging. Er lag een aangifte van de ex-cliënt van mij, dat hebben ze goed bekeken en er is geen aanleiding om het te vervolgen. Nee. Het Openbaar Ministerie zegt volgens het OM kan het geschil tussen de advocaat en zijn voormalige cliënt die aangifte deed buiten het strafrecht om worden afgewikkeld. Ja, dat is natuurlijk ook zo. In een civiele zaak mogelijkerwijs. Ja. En die loopt al. En dat zal mede de grondslag zijn geweest om uh, niet over te gaan tot vervolging. Ja, en ook in die andere kwestie, het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, in situaties als deze, en dan refereert het uh, Openbaar Ministerie aan uw uh, overeenkomst met de Belastingdienst, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Um, uh, daarmee is de kous voor het Openbaar Ministerie ja. ook af. Dat, uh, dat wist ik al, maar het is nog een keer prettig dat dat ook naar, uh, op deze manier naar buiten wordt gebracht. Goed. Dat is uw eerste reactie. Gaat u nou verder nog stappen ondernemen tegen uw cliënt, zal ik maar zeggen, en, en nou, de, deze aangifte heeft gedaan? Nee, kijk, dat, die, die man, dat was zo'n dus laatste stuiptrekking, denk ik. Het was niet prettig uh, wat hij heeft gedaan, maar wij ga, ik ga dat verder in een civiele procedure met die meneer uitvechten. En dat is ook eigenlijk de plek waar het thuis hoort. Goed. En dan is het nu nog wachten op 22 april. Vier uur, hè? Vier uur. Dan wordt Vier bekend uur. of uw advocaat mag blijven of niet. Ja. Ik dank u zeer, meneer Maskovic, voor uw Geen eerste reactie. Geen probleem. Dank u wel, meneer Kokkelman. Dag. Door nu naar Den Haag. Want de VVD daar wil Britse investeerders naar de residentie trekken. Er liggen kansen bij bedrijven die door, anti die door de anti-Europese koers van Groot-Brittannië... het ondernemerschap in de EU moeilijk wordt gemaakt. Josias van Aertsen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. De burgemeester van de residentie. Hoe gaat u die Britse investeerders lokken... Nou, kijk, het, wat ik heb gedaan is mij aansluiten bij een uh, oproep van het uh, Europarlementariër Twan Manders... die uh, in een brief aan de Britse VNO zegt, uh, ja, let op uw zaak. Uh, hij doet ook eigenlijk een oproep aan premier Cameron om gewoon in de Unie te blijven. En uh, Manders belde mij daarover op en ik zei, toen heb ik gezegd, nou ja, kijk... Als Brits bedrijfsleven geïnteresseerd is in Europa, dan kunnen ze natuurlijk het best naar Nederland komen. En als je naar Nederland kijkt, biedt Den Haag samen met Rotterdam overigens in de metropoolregio een fantastische bestemming voor bedrijven die zeggen: Ja, het wordt ons allemaal een beetje onhelder in Groot-Brittannië. Ja. Maar goed, dat is nog geen antwoord op de vraag hoe u ze dan gaat lokken. Nee, maar zover... Ach, kijk, uh, <laughs> zo, ik ga niet actief als stad lokken. Maar uh, wat, wat ik wel belangrijk vond... om aan dit signaal, wat ik gewoon een goed signaal vind... van een goed Europarlementariër... die die interne markt ook verdraaid goed kent... die zegt, Brits bedrijfsleven, kijk, als jullie... Uh, het uh, te onzeker wordt in Groot-Brittannië, kom naar Nederland. En als je naar Nederland komt, waarom dan niet naar de regio Den Haag. En ik zeg er met één bij. Dat heb ik ook uh, geloof ik in dat stuk in de Telegraaf gezegd. Uh, dan uh, heb je ook uh, de Rotterdamse haven en Rotterdam vlakbij. Den Haag heeft uh, uh, alle Brits onderwijs wat Britten nodig hebben. En verder is het natuurlijk Den Haag juist de brainport. Uh, Zoals Rotterdam de mainport is, zijn wij in de brainport. Hè? Ja. Maar goed, u bent politicus geweest jarenlang, dat bent u trouwens nog als burgemeester. Dan weet u ook dat uh, uh, een one-line uh, boodschap, dus een, een eendimensionale boodschap, beter werkt dan dat, dat je twee boodschappen de wereld instuurt. En u bent toch al de, de internationale hoofdstad op het gebied van internationaal strafrecht. Uh, moet je dan ook nog een keer uh, de boer opgaan om uh, de aantrekkelijkste stad te worden voor het internationale bedrijfsleven? Ja, maar dat zijn wij. Kijk, uh, uh, ik, ik hoop dat het u niet ontgaan is, maar zeker uw luisteraars niet, dat Shell... Het hoofdkantoor van Shell in Den Haag, een aantal luchtvaartmaatschappijen zit in Den Haag. <laughs> is mij ook We niet hebben ontgaan. in Den Haag de zogeheten security delta ja. met het uh, forensisch laboratorium met een bedrijf als Fox IT. Dus er zit hier in uh, deze regio, gelukkig zou ik haast willen zeggen, al heel veel internationaal bedrijfsleven. En kijk, als een europarlementariër die uh, ook iets voorstelt, uh, CBI schrijft en dan vervolgens zegt, ach, zou Den Haag daar ook niet een steentje aan bij willen dragen? Ja, ik doe alles voor deze stad, en zeker voor de werkgelegenheid in ja. de stad. Kunt u die bedrijven ook nog een gunstig gevestigingsklimaat bieden eigenlijk? Nou, daar gaat natuurlijk de Nederlandse regering over. Wat, <coughs> wat Den Haag uh, natuurlijk voor bedrijfsleven wel doet, dat is op het gebied van hun infrastructuur het nodige bieden. Net zo goed als we dat doen voor internationale instellingen, of het nou de Verenigde Natie-instellingen zijn, die we hier veel hebben, ja. of Europese Unie-instellingen. Ja, dan leggen we wel de rode loper vooruit, natuurlijk. Ja, zeker. Uh, dan uh, tot slot nog even. Als een bedrijf zegt, ik wil wel naar Nederland komen, maar Den Haag vind ik nou net niet echt lekker, ik wil liever naar Rotterdam. Zegt u dan tegen het bedrijf, nou ja, zoek het dan zelf maar uit, of belt u dan met uw collega Abu Taleb aan de Singel. Nou, en dat laatste zeker, omdat uh, Rotterdam en Den Haag, die, uh, laten we zeggen, zo vier jaar geleden heel weinig met elkaar deden, inmiddels uh, zeer verweven zijn, ook op het gebied van aantrekken van bedrijfsleven, daar zijn we ook niet flauw in, want uiteindelijk gaat het allemaal om werkgelegenheid in Nederland. Ja. <coughs> en daarvoor is... Uh, de Randstad, uh, maar meer in het bijzonder voor ons, althans voor Rotterdam en Den Haag... die zuidelijke Randstad, ongelooflijk belangrijk. Ook een trekker van de economie. Ja, goed. Het is uh, 13 minuten over 10, meneer Van Aijts. Als ik uw agenda goed ken, dan moet u naar een volgende afspraak. Uh, dank u wel. <laughs> ja, u had de heer Moskowitz, maar daar, daar week ik graag voor. <laughs> Al voorgeschakeld, maar ik vind het allemaal prima. Maar het beeld is duidelijk uh, voor Den Haag, doe ik alles? Meneer Van Hartsik, dank u zeer. Oké, okay, dag. Meneer, kom da. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De Nederlandse patriot-eenheid die voor de Turkse veiligheid moet zorgen, ziet intussen op de radar ook de raketten voorbij komen die Assad op zijn eigen bevolking afvuurt. Lenaard Cornelissen is kapitein van het commandocentrum op de basis in, in Oost-Turkije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u ze voorbij komen, die skutraketten? Want daar wordt over gespeculeerd, maar ik geloof niet, tenzij ik het heb gemist, dat iemand ook daadwerkelijk het bewijs heeft geleverd. Uh, nou, zoals. Laatst ook al aangeven, wij hebben tot op heden een aantal keer het zelf kunnen observeren vanuit onze wapensystemen. Hoeveel vuurt hij eraf? Daar kan ik niet op de details ingaan. Maar het is er meer dan één toevallige dus, begrijp ik? Het is meer dan één toevallige, zeker. En waar komen die terecht? Kunt u dat wel zeggen? Uh, tot op heden kan ik zeggen dat dat in Syrisch grondgebied is. En kunt u daarmee ook de conclusie onderstrepen dat hij ze inzet tegen zijn eigen bevolking? Daar kan ik verder niet op ingaan. Hoe dicht zitten jullie eigenlijk op het raketgeweld in Syrië? Wij bevinden ons uh, op een uh, dusdanige afstand van dat wij op uh, incidentele basis eventueel een uh, raket voorbij zien gaan op ons radiosysteem. Juist. U ziet ze niet met het blote oog. Nee, maar dat zien we zeker niet. Wat gebeurt er allemaal op de achtergrond? Niet echt goed. Ik... Uh, ik kon u niet verstaan. Er kwam net een vrachtwagen voorbij. Ah, dat was het antwoord op mijn vraag. Hoe goed kunt u die afstand, uh, van die uh, afstand eigenlijk de situatie in Syrië monitoren? Nou, in het geheel niet. Wij zijn hier uh, met een missie als uh, luchtbeweging vanuit uh, Adana. En dat is uiteindelijk ook hetgeen waar wij ons informatie voor... Uh, vanuit de systemen kunnen krijgen. Ja. Nou, uh, bent u daar natuurlijk om Turkije te beschermen. NAVO-bondgenoot, daarom staat u daar met uw uh, afweergeschut, zal ik maar zeggen. Um, is het niet frustrerend voor u, als, uh, uh, ook als persoon... als u weet dat een paar kilometer verderop die skuts worden ingezet tegen de bevolking... dat u niks kunt doen? Uh, natuurlijk is dat voor mij als persoon en zeker als militair. Ik heb daarvoor gekozen om mensen te beschermen. Is dat uh, frustrerend? Het is alleen een uh, regeringsbesluit over waar wij ons... Uh, Bevinden En wat is onze missie? Juist. Goed, uh, u gaat vandaag weer gewoon aan het werk. U hebt er vandaag Ik nog geen voorbij zien komen, Scud? Ik ga vanavond weer aan het werk. Tot die tijd uh, nog even een uh, moment van sport. En ja, we gaan afwachten wat uh, er gaat gebeuren vannacht. Lennart Cornelis, een kapitein in het commandocentrum in Oost-Turkije. Ik dank u zeer. bedankt. Hij groeit als kool. En hij groeit ook tegen de klippen op. Tegen de crisis in.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 Veel van de Nederlandse gamebedrijven doen het niet alleen goed in Nederland... maar veroveren zo langzamerhand wereldwijd de gamemarkt Met soms wel heel bijzondere spelletjes. U hoort het in een verslag van Jet Mok. Nu moeten wij uh, bijna vulgaire bewegingen maken... om uh, te zorgen dat wij de tuin hier vol laten lopen. Vulgaire bewegingen... Zeg maar even uit. Nou ja, we zijn dus nu met ons, dus in dit geval was jij met twee vingers op en neer en bewegen en ik met één vinger. En dan ging ik zo met één vinger zo erdoorheen. Uh, ik denk dat zijn, dat soort bewegingen, dat zijn eigenlijk de dingen die we met Vingel heel erg veel willen hebben. Ja, op, daar hebben we ons echt op willen focussen. Vingel is een uh, spelletje voor, voor twee spelers. En het moet echt het gevoel hebben van intiem en zweterig en misschien ook een beetje seks. En eigenlijk is het een soort van twister op de iPad. Daar komt het op neer. Maar dan met je vingers. Dus je gaat geen voet zetten op de iPad. Eigenlijk zorgt het spelletje ervoor dat uh, twee mensen elkaars handen in elkaar varen. Fingel, een mooi voorbeeld van een Nederlands succesverhaal. Ik ben Adriaan de Jong. Ik uh, werk bij GameOven. Oven, heb ik samen opgericht met uh, Bojan en Drovski. GameOven uh, maakt spelletjes voor, uh, voor mobiele platformen uh, tot nu. En uh, ja, Fingel is ons eerste game geweest. Ik denk dat ik een beetje geluk had. En dat kwam omdat uh, Fingel, het spel wat we dus hebben uitgebracht als eerste... dat het mijn afstudeerproject was... Tenminste een prototype daarvoor. Dus een hele lelijke versie waarin nog eigenlijk helemaal niks zat, Alleen maar het bewijs dat ik mensen hun vingers in elkaar kon laten vouwen. Um, en toen heb ik direct met, met mijn collega besloten... oké, okay, we gaan dit uitbrengen tot echte game. Toen hebben we eigenlijk de volledige game gemaakt. En toen aan het einde was het van... ja, maar als we geld willen verdienen, moeten we een bedrijf zijn. Ah, shit. Nou ja, moeten we maar even een bedrijf maken. En hoeveel downloads hebben jullie inmiddels? Um, nou, ik wil het exacte getal niet noemen, maar um, het zijn wel honderdduizenden, laat ik het zo zeggen. Honderdduizenden gamers betaalden dus 1,79 euro voor een zweterig, sexy spelletje op de iPad. In Nederland is, uh, is echt uh, volgens mij maar 2 à 3 procent van onze downloads. Ik denk dat uh, als je kijkt naar het globale plaatje is het op nummer 1 uh, Amerika... Dat is gewoon nog steeds de grootste markt. Daarna op 2 en 3 staan Rusland en China. Um, en daarna zijn het allemaal andere kleinere landen... als uh, Frankrijk of Brazilië en dat soort dingen. En van dit kleine, maar heel succesvolle bedrijfje... op 20 vierkante meter in het centrum van Utrecht... gaan we naar een buitenwijk van Hilversum... waar het grootste gamebedrijf... Van Nederland is gehuisvest. Ons bedrijf op dit moment bestrijkt ongeveer een game audience... van 200 miljoen spelers per maand. Dat doen we in 20 verschillende talen. CEO Peter Driesen van Speelgames. We zijn onder andere marktleider in Europa... maar ook in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld in Brazilië... en bijna alle landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Noord-Amerika... zijn we marktleider op het gebied van meisjes dus, met girlsgogames.com. Als mensen aan gamers denken, dan denken ze vaak aan... Van, uh, mensen die schietspellen spelen, jongens, uh, een beetje puisterig, net een beetje te dik, verslaafd, enzovoort, enzovoort. Um, maar dat is helemaal niet de doelgroep waar jullie in zitten. Nee, dat klopt. Dus als wij kijken naar onze doelgroepen... dan bestaat die 75 uit vrouwen. En uh, zeg maar de helft daarvan zijn meisjes en de helft daarvan zijn volwassen vrouwen... die allerlei spellen spelen. Eén van die spelletjes is Sarah's kookklas voor jonge meisjes. Ik ben acht jaar en ik eet Fien. Zou jij mij willen vertellen wat je moet doen? Nou, een kwartuik maken. En, en hoe doe je dat dan? Moet ik eerst deze dingen pakken... En dan moet ik allemaal instructie volgen en dan kan ik het gaan maken. Denk je dat je als je dit hebt geoefend, dat je dan ook echt een taart kan bakken? Ja. Dat is wel een goede oefening. Ja. Een Nederlands bedrijf dat de wereldmarkt van de spelletjes beheerst. De grootste in Amerika, de grootste in Nederland en met ambities voor meer. Want wat is jullie uiteindelijke doel? Ja, het doel is, ik denk, uh, met, met games in ieder geval... het grootste advertentieplatform van de wereld te worden op het gebied van games. En uh, nog steeds uh, de grootste speler op het gebied van uh, casual games, dus van spelletjes. Dan gaan we nog even terug naar Utrecht. Dan kijk ik hier zo'n beetje omheen. Het is een ruimte van, nou, wat is het? Uh, nog geen twintig vierkante meter, denk ik. Er zitten drie jongens, drie jonge jongens zitten hier uh, achter hun computer. Honderdduizenden downloads. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Je moet ten eerste een hele goede game bouwen, heel erg hard werken en een beetje geluk. En die anderen die werken minder hard en hebben minder geluk? Nou, misschien werken ze wel net zo hard, maar hebben wel minder geluk. <laughs> ja. Morgen in Serious Games, Serious Business, piloten leren vliegen met games, kinderen leren rekenen met games en chirurgen die leren opereren. Eigenlijk leer je, uh, terwijl je niet goed doorhebt dat je leert. Omdat het zo leuk is om het te doen. Morgen dus. In een nieuwe bijdrage van Jet Mok. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks bij Afrika is een heel continent onder water verdwenen. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Max Smeets. Vraag. Als er eergistermiddag na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en PSV... geen camera had gestaan op de plaats waar PSV'er Lens zijn opponent Matthijssen bij het shirt greep. Stel dat het opstootje zoals het zich voordeed zonder beeld was gepasseerd... en wellicht alleen verbaal gemeld was in welke uitzending dan ook... zouden dan ook op zondagavond recordcijfers bij Studio Sport en bij Studio Voetbal gehaald zijn. Stel dat de geluidstechnicus van zondagmiddag en avond zijn veders niet helemaal open had gezet. Zodat het geroep en geschreeuw in de catacombe een uiterst opgehitste indruk weergaf. Waren we dan, moraalridders uit de polder, ook allemaal in de stress geschoten? Ineens hadden we een grote vechtpartij na afloop van een voetbalwedstrijd. Het ANP-nieuws opende er voortdurend mee. Maar was dat nou wel zo? Was het een knokpartij? Nee. Er werd niet geslagen. Die lens gedroeg zich als een aangebrand plurkje. Maar je kon toch ook zien dat een overtuigend groot merendeel... van de voetballers en begeleiders op blussen uit was. De meeste betrokkenen wilden niet knokken, slaan of ruzie maken... maar juist de veenbrand blussen. Het drukte -makertje lens werd juist gesommeerd zich rustig te houden. En hoewel het beeld van de aanwezigen chaotisch... en misschien ook wel dreigend naar voren kwam was er eigenlijk heel weinig aan de hand. Lens heeft zijn financiële oorvijg gekregen... en dient zich voortaan gewoon te gedragen als een normaal mens. Wie denkt hij wel dat hij is... dat hij dit gedrag openlijk mag manifesteren? Ja, hij was een slecht voorbeeld. Voor wie dan ook. Maar laten we met z'n allen nu niet doen... of er twee groepen verwilderder tegenover elkaar stonden. Dit leek me... Ondanks de dreigende sfeer die we echt konden zien... nu echt een compleet opgeblazen iets... dat de staat van rel nog niet eens bereikt had. Eens te meer overdreven we met z'n allen... en maakten er vooral een mediagebeurtenis van. Dat is jammer en heel triest. Mart morgen de ochtentumeur van Koos Postema. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland elf u luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. In de Indische Oceaan is een tot nu toe onbekend continent gevonden... diep onder de bodem van de oceaan. Ooit was het een plek waar je bij wijze van spreken kon wandelen. Douwe van Innsbergen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent geo-wetenschapper aan de Universiteit Utrecht... en u zit hier tegenover mij in deze studio. Een heel continent onder water, dat we nog niet kenden. Wat is dat voor continent? Nou, het is maar een heel klein stukje continent. Uh, en continent in de geologie betekent in feite de samenstelling van de korst. Er zijn twee soorten korst, continentale korst en oceanische korst. Ja. Continentale korst is normaal gesproken dik en licht. En die ja. drijft hoog op de mantel. En oceanische korst is dun en zwaar en die ligt ver onder water. Ja. En dit is dus een, uh, een lichtere variant? Dit is een klein stukje continentale korst. Maar, ja. die, maar die stak dus ooit boven het water uit. Die zat ooit als klein fragmentje geplakt tussen Madagaskar in het zuiden... en India in het noorden. Die zaten pak een beetje 80 miljoen jaar geleden nog tegen elkaar aan. En daar ja. zat dit fragmentje tussen. Hoe groot is dat fragmentje? Dat is moeilijk te zeggen, want er ligt nu 10 kilometer vulkaan bovenop. Ah. Die vulkaanrug is ongeveer 150 kilometer breed. Ja. En daar zit dan dat fragmentje in. Dus het is, laten we zeggen, een Caribisch eiland. Ja, dat is een aardige analoog. Ja. Maar hoe vind je dat onder 10 kilometer vulkaan? Um, die vulkaanstenen die komen als magma uit de mantel die onder uh, de korst zit. Ja. En uh, tijdens hun weg omhoog uh, pikt het magma hier en daar wat, wat mineraaltjes op... van het gesteente waar het doorheen beweegt. En die mineraaltjes die komen uit de vulkaan. Uh, die worden vervolgens afgerodeerd. En die komen op het strand terecht. En ja. ze hebben nu gewoon met een emmertje en een schepje. Hebben ze strandzand opgeschept. En gekeken waar? op Mauritius. Het eiland Mauritius. Ja. Dat ligt pakken we 900 kilometer ten oosten van, uh, van Madagaskar. Ja. En uh, ze hebben in dat zand naar mineraaltjes gekeken. En daar blijken mineraaltjes in te zitten. Die 2 miljard jaar oud zijn. Terwijl de vulkaanstenen maar 10 miljoen jaar oud zijn. En de enige plek waar zulke oude mineralen vandaan kunnen komen. Is uit continentale korst. Dus er zit een groepje volwassen kerels met een emmertje en een schepje op het strand van Mauritius en ontdekt zo door te spelen met zand in feite een heel onbekend continent. Ja, leuk vak heb ik hè. En sterker nog, u was onderdeel van dat groepje. Nou, ik ben helaas niet op Mauritius geweest, maar ik heb in deze groep van wetenschappers die dit hebben ontdekt, heb ik drie jaar gewerkt. En ik heb niet aan dit, aan dit onderzoek zelf gewerkt. Ja, maar u kent ze wel. Ik ken ze goed. En ja. ik heb gewerkt aan wat er dan gebeurt ten noorden van India. Uh, waar India gaat botsen met Azië. En daar ontstaat de Himalaya en Tibet. En dat was mijn visje. Juist. Uh, en niet jammer dat u er niet bij was op dat stand van Mauritius om een heel nieuw continent te ontdekken? Jawel, maar die monsters die hadden ze al heel lang. <laughs> oh, dus, dus het was al heel lang bekend. Nou, we wisten al wel vrij lang dat die mineraaltjes er zaten. Alleen de vraag was, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En dat heeft vrij veel puzzel gekost om te zorgen dat, dat we precies uit kunnen vlooien. Eh, maar hoe vloeien doe je zij. dat dan? Nou, uiteindelijk, uh, wat je moet doen om dit, om, om dit uh, te snappen... waar dit uh, continentje vandaan komt, is... Uh, moet je proberen te begrijpen waarom continenten uit elkaar getrokken worden. En dat begint vaak met een, uh, wat men noemt een mantelpluim. Dat is een grote bel magma die uit de mantel omhoog komt... en ja. onder een continent uitkomt. En als er in dat continent een grote breuk zit... dan kan op die breuk kunnen twee continenten elkaar gaan drijven... en worden de randen van die continenten helemaal als kogel met elkaar getrokken. Juist. Nou... Dat is twee keer gebeurd. Eén keer ten westen van Maurit Mauritia, zoals ze het nu noemen. Ja. Tussen Madagaskar en Mauritia. En één keer tussen Ma Mauritia en India. En uh, daar zijn twee oceanen aanweerzijden ontstaan. En in het midden hou je precies dat kleine randje over. En Juist. om dat helemaal uit te puzzelen op schaal van de hele Indische Oceaan... dat heeft veel tijd gekost. Dat kan ik me voorstellen. Kun je het nog opduiken? Of, uh... Het ligt nu uh, pakken zoiets van 10 <coughs> kilometer of zo onder vulkaan. Dus ja. dat kun je niet opduiken. Je kunt er eventueel naar boren. Maar er is eigenlijk geen goede reden om zoveel geld te investeren om dat te doen. Kunnen we er iets mee met deze kennis? Of is het gewoon leuk en houdt het daarbij op? In eerste instantie is het leuk. Wat we ermee kunnen is begrijpen hoe oceanen openen. En wat de relatie is tussen grootschalig vulkanisme en de vorming van de oceanen. Dus het feit dat je een paar van die korrels op het strand van Mauritius vindt... maakt ineens dat we veel ingewikkeldere modellen moeten maken... om te begrijpen waarom die oceanen opent. En het openen van die oceanen is bijvoorbeeld belangrijk... in de zoek naar olie of naar ertsen en dergelijke. Dus daar moeten we de achterliggende processen goed van begrijpen. Zegt het ook tot slot nog iets over het ontstaan van de aarde zoals we hem nu kennen? met andere woorden, die continenten die uit elkaar zijn gaan drijven... zoals we dat allemaal op school hebben geleerd. Ja. Um, het zegt in dit geval in eerste instantie iets over hoe uh, India en Afrika uit elkaar gedreven zijn. Maar dergelijke zogenaamde microcontinenten vinden we veel uh, opgeplooid en opgefrommeld... in gebergten zoals in Griekenland en Turkije. Oh, er zijn er nog veel meer dus? O, oh, dus die zijn er in het verleden vooral veel meer geweest. Ze zijn, ah. heden te dagen zijn er ook wel een paar, de Seychelles, ja. uh, nog een aantal andere... Um, uh, maar we, in het verleden zijn ze veel gevormd... en het vertelt iets over, over hoe plaattektoniek werkt. En daarom is dit een belangrijk vondst. Goed, nou dat weten we allemaal weer. En dank u wel voor uw uitleg. Geen dank. van Innsbergen, geowetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Het is bijna half elf, dames en heren, van deze uitzending. Tijd voor ons om plaats, plaats te maken. Met een S voor Jeroen Wielaert, zonder S. Jeroen. Ja, Sven, de bus staat onder de vliegende schotel... boven het Moreelse Park in Utrecht... Jong Volk paraat over liberalisme. Wordt het nog wat? Eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek... tegen advocaat Bram Moskovic. Er was aangifte gedaan tegen hem van verduistering, oplichting... en valsheid in geschriften. Volgens de OM is een strafrechtelijk onderzoek niet nodig... omdat er al een tuchtzaak tegen Moskovic loopt. En in Goedemorgen Nederland op Radio 1 noemde de advocaat het een prettig bericht. Oud-premier Berlusconi wil geen nieuwe verkiezingen. In de Italiaanse Tweede Kamer heeft Centrum Links een kleine meerderheid behaald op de rechtse coalitie van Berlusconi. En Berlusconi legt zich bij die uitslag neer en geeft de leider van Links Bersani de ruimte om een regering te vormen. De politie verwacht op korte termijn de verdachten te achterhalen van de mishandeling van een man van 25 vorige maand in Oosterhout.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 Hier is Jeroen Wielaard. Goedemorgen vanuit de Domstad, midden in het land. De JOVD, de JOVD is jarig en komt dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd. De jonge organisatie Vrijheid en Democratie viert vandaag haar 64ste verjaardag. Van de Frisse! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe is het met het vaderlandsliberalisme? Oud-JOVD'er Mark Rutte geeft een vreemd voorbeeld... met het draaien en keren van christenen en populisten naar socialisten. Is er dreiging op links voor de JVD in de vorm van de jonge democraten van D66? In de bus, Wieke Timmermans van de jonge democraten en Jericho Vos van de JOVD. Hoe moet het verder met de liberalen? Gaat het met de jeugd uiteindelijk dezelfde kant op als met de grote politici? Kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Hashtag voor de tweets, hashtag lijn1radio. En e-mailen naar lijn1, ntr.nl. Private Tiger van Survivor. Survivor, overleven. Daar gaat het over. Over het leven, over jonge ambities uh, in de politiek, liberalisme. Even beschrijven wie ik hier zo bij me heb. Uh, Jericho, die zit hier namens de JOVD met red shoes, rode schoenen. suède rode schoenen, een gewone spijker, spijkerbroek en een blauw truitje. En Wieke Timmermans is helemaal in het paars gestoken. Paarse jurk, bruine laarzen, lang blond haar. Niet zo van dat stijve. Kijk, ik zie Jericho jou niet in zo'n jasje, zo'n zo zo koorballenjasje zitten. Ik, ik Moet je ik mij een cliché horen? gelijk erin horen gooien, zeg. Hey. Oh, dat heeft hij ook wel, hoor. Ja? Ja. Oh, jullie kennen elkaar? Um, ja, een beetje. Ja, we zien elkaar wel eens. Maar volgens mij, mij doe ik niet zo heel erg aan het vooroordeel. Maar volgens mij is het vooroordeel over de JOVD wat dat betreft ook niet helemaal waar. Dus ik denk wat dat betreft dat, zoals ik er nu uitzie dat dat, dat dat wel representatief is voor de gemiddelde JOVD. Lekker casual. Precies. Maar ken je dat voordeel wel... Ja, ik ken het vooroordeel wel, maar ja, dat, elke organisatie heeft zo zijn vooroordeel. En kijk, het is altijd leuk om de JOVD er een beetje af te beelden inderdaad... als uh, de brallerige student die veel bier drinkt en daarnaast ook nog misschien ergens wat van vindt. Maar zo werkt het in de praktijk gelukkig niet. Dus uh, en dat valt eigenlijk heel erg mee. Er zijn toch nogal wat JOVD'ers later heel prominent geworden... met allerlei verschillende, heel, uh, heel geschakeerde rollen in de politiek. Uh, Hans Wiegel, Ed Nijpels, Remkes... En Mark Rutte. Mark Rutte die nu eigenlijk als volwassen politicus het beeld moet zijn van de nieuwe, jonge, dynamische VVD'er, toch? Ja, klopt. Dat, het is inderdaad een heel erg illuster rijtje van JOVD'ers die uiteindelijk in de VVD zijn gestroomd. Ze zijn ook wel bij andere partijen terechtgekomen, zelfs bij de PvdA, maar ook wel bij D66. Nee, eigenlijk overal wel GroenLinks. Um, en inderdaad, Mark Rutte die is uh, van eind jaren 80 tot begin jaren 90 ongeveer drie jaar voorzitter van de JOVD geweest. Uh, en toen stond hij altijd heel erg voor de liberale principes. Nee, ja, goed. Hij uh, sprak zich toen ook heel erg. Pas geleden hebben we zijn verjaardag gevierd. toen heb nog zo eens een en ander over gelezen. Hij sprak zich toen als JVD heel erg uit tegen het CDA. Hoe nou help is, jij Rutte daar? Dat is een, een heel, komt? heel klassiek liberaal verhaal. Rico, help jij Rutte er ook bij om zijn liberale waarden uit te dragen waar jullie als JOVD ja, goed, voor kijk, staan? Kijk we, kijk, we zijn natuurlijk wel politiek onafhankelijk van de, van de VVD. Net zoals de JD on, onafhankelijk is van D66. Uh, maar kijk, het is natuurlijk wel zo uh, dat je als JOVD toch de moederpartij, en in dit geval dus de VVD, toch altijd wat bij de liberale les probeert te houden. Dat uh, was in november, dat was een rond het VVD-congres. En hebben we ook een ingezonden brief in de Volkskrant gestuurd van, goh, VVD, we we inderdaad je, je liberale waarden? Wat stond erin? Uh, nou, wat, wat toen uh, ons voornamelijke kritiekpunt was, is dat voor de verkiezingen van vorig jaar uh, zat de VVD in de regering met CDA gedoogd door de PVV... en stiekem toch ook toch wel een beetje gedoogd door de SGP. Nou ja, dat zijn eigenlijk alles wat je noemt de immateriële waarden waar je dan voor staat, echt de vrijheid van het individu. Ja, dat kan daar toch wel mee in het gedrang. En ja, toen waren het de verkiezingen geweest. Nou, een paar weken voor meer en dan komt er uiteindelijk een kabinet uit van VVD met de PVDA... En dan zie je inderdaad uh, dat de, de, de meer economische principes die je hebt, namelijk um, de zaken aan de markt overlaten, dat dat wat meer in het gedrang komt. En dan zeggen wij wel, en daar zijn we als jongere organisatie ook voor, um, um, uh, ja, o, om de VVD op het liberale pad te houden. En te zorgen dat het kompas van de VVD, dat ideologisch kompas, uh, niet te veel op hol slaat. En ja, daar, daar zijn we nu natuurlijk nog steeds voor. Zijn ze, ze, ze nu beter af met de Partij van de Arbeid, in de coalitie? Dat hangt er net vanaf... Waar of je komt er weer een brief van jullie? <laughs> nou ja, voorlopig nog niet. Um, maar kijk, het, het, het hangt er net vanaf waar je meer waarde aan hecht. Als je meer waarde hecht aan de economische uitgangspunten uh, van het liberalisme... Dan denk ik dat ze beter af waren in de vorige coalitie. Maar hecht je meer waarde aan zelfontplooiing van het individu. En het individu um, alle ruimte geven. Kijk, dan zijn ze natuurlijk in deze coalitie met de PvdA beter af. Maar goed. Hier gaat het ook heel erg om solidariteit. Hè? Maar dat is de Partij van de Arbeidskant van de regering. Dat is de Partij van de Arbeidskant van de regering. Hoe denk jij over solidariteit en liberalisme? Nou, het, het, het hangt er allereerst vanaf. Hoe definieer je liberalisme? Kijk, liberalisme voor mij... Dat is een soort, uh, of een soort, dat is de ontplooiing van het individu. Dat ieder mens van zichzelf alle ruimte krijgt om uh, te doen en te vinden wat hij wil. Zolang het maar niet in het gedrang komt met de vrijheid die andere mensen op dat gebied niet hebben. Niet ten koste van anderen. En de vrije markt, altijd heel erg belangrijk geweest. De, de vrije markt is inderdaad ook heel erg belangrijk. Dat je niet als overheid maar overal je regeltjes gaat opleggen. En uh, zegt wat mensen moeten doen. Maar dat je gewoon mensen daar de vrijheid in laat. Dat je bedrijven daar de vrijheid in laat. Zodat uiteindelijk. Uh, datgene gebeurt en datgene gecreëerd wordt waar behoefte aan is... en niet datgene gebeurt waar de overheid met heel veel hangen en burgers zijn zin in probeert te krijgen. Wieke Timmermans, in hoeverre verschillen jullie, heel duidelijk, als jonge democraten? Nou ja, ik denk dat wij... Als je wij, dit allemaal zo aanhoort van Ja, ik denk Jericho. dat wij een ander perspectief op liberalisme hebben... alles overlaten aan de vrije markt, dat is heel makkelijk redeneren. Maar er zijn genoeg voorbeelden waarin dat gigantisch mis is gegaan. Liberalisme gaat om zoals? dat... Zoals... <laughs> In een uh, bankensectorcrisis waar we nu uh, in zitten. Mensen die niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen om uh, zonder van bovenaf gestuurd, enigszins gestuurd te worden met zulke uh, geldbedragen om te gaan. Maar ik denk vooral dat jonge democraten uh, liberalisme gewoon vooral meer zien als mensen zoveel mogelijk vrijheid geven om zich naar eigen inzicht te ontplooien, individuele vrijheid. En daar is soms overheid ingrijpen voor nodig. Als jij uh, bijvoorbeeld kijkt naar nu hoe dat zit met het internet privacy. Als je daar als overheid niet ingrijpt, dan gaan bedrijven zo los met het verzamelen van persoonsgegevens en dergelijke. Dat mensen op een gegeven moment gewoon vrijheid kwijtraken. Toch meer sturing? Toch meer sturing, omdat dat uiteindelijk meer vrijheid oplevert. Ik heb hier Jan Bakker, euh, onze vaste bewaker van lijn 1. Die zegt als liberaal wil zeggen dat je even gemakkelijk... en zonder met de ogen te knipperen met extreem rechts kunt regeren... als met sociaaldemocraten, sociaal dan zou je liberaal tussen aanhalingstekens... dus kunnen definiëren als beginselloosheid tussen aanhalingstekens. Ik kan me nauwelijks voorstellen, zegt Jan Bakker... dat Thorbecke het destijds zo bedoeld had. Nou jij weer, Jariko. <laughs> nou, ik vind, het, ik, vind, ik vind het leuk bedacht. Van... Jan, Jan heeft veel gezag, hoor. Ik, ik, ik vind het heel erg leuk bedacht van Jan. En Jan zal vast veel gezag hebben, maar ik ben het niet met hem eens. Um, kijk, net wat ik net al zeg, kijk, liberalisme, dat is toch de, de, de vrijheid van het individu. En de vrijheid van het individu, um, die, die vind je niet per definitie alleen in de liberale partijen. Ik denk wel dat de liberale partijen in Nederland het meeste de nadruk daarop leggen. Maar je hebt ook in andere partijen, heb je toch van een stroom die meer gericht is... Op vrijheid. Ik bedoel, ik zijn net niet voor niks. Dat er Jovd'ers terecht zijn gekomen bij de PvdA, bij uh, mm. het CDA, bij GroenLinks zelfs, kan bij d Nee, dat niet eens zozeer. Maar ik denk dat wat Liberalen bindt met elkaar, is die vrijheid van het individu. De vrijheid om te doen en laten wat je wilt en om jezelf zoveel mogelijk te ontplooien. En maar Jan Bakker bedoelt eigenlijk dat je dan in dit alles, volg ik jou? Maar Jan Jan Bakker heeft het gewoon ook over het met alle winden meewaaien. Ja, kijk, maar daar, daar staan wij natuurlijk als jongerenorganisatie wel iets principiëler in dan een moederpartij. Uh, kijk, wij zijn wat dat betreft ook een stuk idealistischer. Maar ik denk ook dat je dat ook deels kunt wijten aan het feit dat wij geen... Uh, we hoeven verder geen regeringsverantwoordelijkheid te draaien. We hoeven geen compromissen met elkaar te sluiten. Um, wij, ja... Als jongere organisatie kun je gewoon heel erg op je eigen individuele principes zitten. Zonder dat je daar concessies voor hoeft te doen aan andere partijen. Als je op het moment dat je in een regering gaat. Ja dan is dat allemaal wat lastiger. En dat is wat dat betreft wel grappig. Dat een partij als D66. Toch de moederpartij van de JD. Uh, dat die een paar jaar terug altijd het hoogste woord had over het feit. Um, ...dat de VVD soms toch wel stiekem afspraken maakt met de SGP. Daar hebben wij als JOVD ons ook altijd tegen uitgesproken. Ik ben het daar ook nog steeds niet mee eens dat dat is gebeurd. Maar je ziet wel dat ook de moederpartij van de JD, namelijk D66... ...een paar weken terug een woningakkoord sluit met zowel de ChristenUnie als de SGP. Dus daar zie je mee dat als jongere organisaties kun je heel erg op je principes zitten. Maar op het moment dat je uiteindelijk toch ergens verantwoordelijkheid voor moet nemen... ...en je concessies moet doen... Ja, dan, dan komen die principes soms deels in het gedrang. En dan moet je zulke compromissen sluiten... dat uiteindelijk je principes nog overeind blijven. Maar soms moet je wel afspraken maken met anderen. Wieke, die zit het allemaal aan te luisteren. Uh, D66 zat niet alleen in de jongste woonakkoorden... maar ook al in het Koendus-clubje. Uh, hoe scherp zijn jullie daarop bij de JD? Nou ja, um, bij de JD zitten wij gewoon op progressieve oplossingen... voor de vraagstukken en... Wel vanuit liberalisme. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. Wij willen gewoon dat de oplossingen die wij bieden structurele oplossingen zijn. Als bijvoorbeeld Jarico ja, heeft met de JOVD de jeugdwerkloosheid aan de kaak gesteld. En hij geeft daar als oplossing voor, nou, versoepel het ontslagrecht. Maar dat is geen heilig iets om jeugdwerkloosheid op te lossen. Er zijn hele andere manieren om dat te doen. Wij willen graag... Uh, nou ja, investeren in de toekomst van jongeren. En wij onderwijs kijken. is altijd heel erg belangrijk. Ja, onderwijs, investeringen. Duurzaamheid. Duurzaamheid houdt er ook bij. En de JOVD schuiven duurzaamheid heel graag aan de kant. Want dat moet maar aan de markt worden overgelaten. Dat en dat is zo'n typisch voorbeeld. Ah, hier onzin. komen de verschillen wel. wel nee, maar boven dat is echt zo'n typisch voorbeeld waarmee uh, wordt aangegeven dat het liberalisme is niet alleen maar het overlaten aan de markt. Want het is nou eenmaal gewoon winstgevende... in veel gevallen nog steeds om nou ja, minder duurzaam ja, te produceren. En wij zeggen, stuur daar dan in. Want er zit in het duurzaamheidsstuk ook heel veel economische winst... heel veel economische groei. Er zit een interneteconomie aan te komen waar jongeren heel veel mee kunnen. Waarom ga je dat als overheid toch niet ja, nee, een bepaalde kopen opsturen? Ik, ik, ik, ik, ik ga je niet toch onderbreken, het spijt me zeer, Maar kijk, er zit natuurlijk wel enigszins verschil in... puur gedreven worden op idealen en op basis daarvan irrealistisch beleid willen maken... en gedreven worden door je, door je idealen... en daarmee realistisch beleid maken. Kijk, wij als JOVD zijn helemaal geen tegenstander... van vraagstukken als duurzaamheid. Maar wij vinden dat dat soort zaken... op een realistische manier benaderd moeten worden... die ook implementeerbaar zijn voor iedereen. Heb je bijvoorbeeld over het energievraagstuk... dat is een groot probleem voor de toekomst. En als JOVD erkennen we ook... dat uh, bijvoorbeeld steenkool en gas... dat het eigenlijk energiebronnen van het verleden zijn. Maar er is op dit moment nog niet... een 100% duurzaam alternatief voor handen... ...dat ook in die zin duurzaam is, dat het rendabel is. En dan zeggen wij, dan moet je ook kijken naar oplossingen voor de korte termijn. Je kunt wel alleen maar je blik op oneindig richten... ...maar als je daarmee de huidige situatie uit het oog verliest, ben je verkeerd bezig. Maar hoe, maar denk, jij dan, zijn... hoe ja. denk jij dan over de sturing die heel duidelijk door wie ik al een paar keer wordt aangegeven? Toch een aantal regeringsinstrumentaria geef jij aan... ...die ja. lijnrecht tegenover de, de opvatting van de JOVD staan. Ja, en ook als ik Jarico hoor zeggen van we moeten realistisch zijn en het moet uitvoerbaar zijn... Zijn. En dat zijn allemaal hele algemene termen. Maar ik zie bij de JVD ook geen concrete plannen van hoe het dan wel moet. Nou, en... Volgens mij hebben we die zat. Laten we dan eventjes weer terug Even kort, naar... want we hebben een beller. Even... Okay. Eh, heel kort. Als we kijken naar het energievraagstuk. We zijn het met jullie eens dat steenkool en, en, en, en, en olie... dat dat echt energiebronnen zijn die over een aantal jaren A zijn uitgeput en B eh, ongelooflijk vervuilend werk. Maar dan zeggen wij, voordat we echt een 100% natuurlijke vorm van energie hebben... die ook, ook duurzaam is en rendabel is, moeten we een tussenoplossing hebben. Dan zeggen wij, nou zorg dan dat je in die tussentijd dat overbrugt met bijvoorbeeld kernenergie. Maar als we dat doen, dan vliegen jullie weer gelijk in de gordijnen. Terwijl dat wel een oplossing is die in ieder geval milieuvriendelijker en duurzamer is... dan, dan die steenkool en dat je dan vervolgens pas daarna naar een duurzame energiebron kunnen. Dan denk ik, ja, durf dan ook die tussenstap te maken. Kijk niet alleen naar de toekomst, maar ook naar de huidige situatie... en hoe we op basis daarvan naar de toekomst kunnen komen... en niet alleen maar met de idealen in je hoofd in de wolken blijven zweven. Wieke? Maar ja, dan wil ik ook even naar jou terug met, met het plan... over bijvoorbeeld het oplossen van de jeugdwerkloosheid. Als je daarmee komt van, nou, een versoepening van het ontslagrecht... is dé manier om jeugdwerkloosheid op te lossen... maar is dat ook niet een beetje te simpel en te... Uh, maar ja, met je hoofd in de wolken bedacht. Want waar het om gaat, is dat er gewoon nieuwe banen geschikt moeten worden voor onze jeugd, voor ons. Als je het ontslag makkelijker, soepeler maakt, zullen mensen makkelijker op straat komen. Misschien ook mensen die al een heel vaste stramien hebben met een hypotheek en dergelijke. Die zich moeten opofferen voor een baan voor de jeugd. Het ja. gaat er juist om dat we nieuwe banen krijgen. Dat we gaan investeren in ja, jonge ja, mensen met kennis. Ernst, maar... Die graag willen ondernemen of die iets willen doen. Dat is liberaal. Dan schep je kansen voor mensen. Mensen makkelijk ontslaan betekent niet per definitie dat je mensen meer kansen geeft. Ik ga, Wieke, dankjewel. Uh, nu even onderbreken voor een beller. Ralf, die altijd VVD gestemd heeft, maar daar toch in teleurgesteld is geraakt. Ralf? Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja dat al lang hoor. Ik, uh, vanaf mijn 15 dat is, dat is al lang geleden, ik, ik heb. Ik ben 50 jaar stemgerechtigd inmiddels. En eh, ik heb mij vanaf mijn 15e ontdekt dat ik liberale beginselen had. Daar, daar word ik kennelijk mee geboren. Dat is dus de, de, in principe de verwerping van alle beperkingen die het individu beletten zich geestelijk en stoffelijk zo ver te ontplooien. Hè, als hem van nature meegegeven mogelijkheden zouden toelaten. Maar waar dat is het is misgegaan, van... Ralph? Waar is het dat misgegaan? Is, nou ja. Kijk, ik besef ook dat je in een land leeft met niet louter liberalen, hè. Dat, is, dat is duidelijk nu. De huidige coalitie is voor mij het, het, punt, het punt geweest waarop ik besloten heb de volgende verkiezingen mij van de VVD af te wenden. Ik blijf liberaal, maar ik zal niet meer VVD stemmen voorlopig. Wat stem je nu? Ik ga het mij tot de ouderen richten, want ik vind die, het VVD-beleid... het is al een paar keer aan de orde geweest. Niet alleen met het, met, met, met het aanpakken van, van, van, de, van de woningen, maar ook uh, de ziektekostenverzekering. Daar gingen ze willoos mee met, met de Partij van de Arbeid. En dat zijn, er zijn in ieder geval zaken geweest waarin de ouderen op een onrechtvaardige manier behandeld zijn. En dat is, dat is een, voor mij een reden om, om de volgende keer de, de oudere partij te gaan stemmen. Dus, Henk Krol, dus Henk Krol. Wat zeg je? Dus Henk Krol. Ja, dat maar, is geen Krol. Maar is, niet D66? Ik... Nee, nee dat noem ik geen liberalen. Dat, dat is een, een surrogaat. Uh, die die zich altijd in dat ze liberaal zijn. Maar dat, dat echt, dat, daar kan ik geen liberaal uh, brood van bakken. Dat is... Kijk, liberalen um... die hebben... Ralf, heb... laten we la la ja. la la la la zeggen, dank je voor, je voor je reactie. Duidelijk genoeg. En ook deze kan Wieke in haar zak steken. Vertel, Wieke. Ralf, dank je wel voor het bellen. Wieke. Deze kan ik in mijn zak steken... Nou ja, um, het hij heeft het niet over de jonge democraten. Hij heeft het over die grote, dat grote D66. En ik uh, heb het over de jonge democraten. En ik denk dat wij een, um, nou ja, een goede mix hebben tussen sociale en liberale ideeën. En als dat niet echt liberalisme wordt genoemd. Ja, dan moeten uh, meneer misschien een keer langskomen... en dan kunnen we het uitleggen, maar, want maar er stiekem, zitten echt liberale aspecten in. Maar stiekem heeft aspecten. hij natuurlijk wel een punt... dat D66 eigenlijk meer een clubje surrogaat-liberaal is. D66 dat is een soort mix tussen PVDA en VVD. Uh, het zit er een beetje tussenin. Het zijn een beetje socialisten met een individu individualistische inslag... of een soort semi-liberalen die Links, ook wel half-socialistisch zijn. Dus op zich heeft hij daar natuurlijk wel een punt... dat D66 niet echt puur... Voor, uh, voor die individuele ontplooiing durf te kiezen. en puur voor die vrijheid durf te kiezen. Maar wat me vervolgens uh, aan Ralf wel stoort, is dat hij zegt. Ja, ik ga nu op die oudere partij van Henk Krol stemmen. Uh, laat ik vooropstellen, kijk, Ik, ik, ik ben maar voorzitter dan gaat van de jongere jongerenorder. Henk, Henk Krol trekt op dit moment ja, heel ik, veel maar, gefrustreerde kiezers aan. Vooral de oudere ja, nee, generatie. Het, maar jullie zitten hier namens de jeugd. Ja, Maar dat ik, vind ik zo, vind ja, maar zo ja, maar belangrijk. Ik, ik wil daar wel eens even: kijk, Waar wij zijn. met de jeugd heen. Kijk, ja. wij zijn natuurlijk hier beide voorzitters van de jongerenorganisatie, maar als ik in ieder geval voor mezelf en namens de JOVD spreek. Ik geloof niet echt. In dat generatieconflict. Ik heb niet het idee dat de belangen van jongeren. Ja, dat jongeren speelt op oud... dit moment ook heel erg. Hè? Oud tegen jong uitsturen. Ja, precies. Maar goed, ik denk niet dat die belangen van elkaar. of, of dat die belangen elkaar bijten. Maar ik denk wel dat, um, dat er op dit moment bewegingen onder jongeren zijn. zoals bijvoorbeeld de G500, maar ook bewegingen onder ouderen zoals 50 plus. Um, die daar de, die een soort conflict creëren dat er eigenlijk niet is. Kijken we nou bijvoorbeeld naar, uh, naar de werkloosheid. Afgelopen week heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... Heeft nieuwe werkloosheidscijfers gepresenteerd. Uh, gemiddeld is de werkloosheid in Nederland 7,5%, maar onder de jongen 15%. Dat is heel erg hoog. En dan zeggen wij, dan moet je daar een slimme oplossing voor bedenken... die goed is voor zowel jong als oud. Allereerst zeggen we inderdaad, dan moet je het ontslagrecht aanpakken. Want dan verdeel je in ieder geval de werkloosheid eerlijk over de generaties. Maar anderzijds, en dat vind ik nog veel belangrijker... is dat je kijkt, hoe krijgen we nou de jongeren aan het werk... zonder dat die ouderen er nou heel erg door benadeeld worden. Nou, dan stellen wij voor om bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting in te voeren. Dan laat je bijvoorbeeld een oudere werknemer die nu fulltime vijf dagen in de week aan het werk is. Die laat je één dag in de week minder werken. Mm -hmm. Op het moment dat je vier ouderen dat laat doen, creëer je vier werkdagen... Die vier werkdagen kun je een, een, een jongere die op dit moment thuis zit... kun je aan een baan helpen. Zo'n jongere wij. heeft dat nodig. Maar Wieke, jij hebt daar op dat punt ook plannen, nietwaar? En in hoeverre contrasteren ze met de JOVD? Nou ja, ik denk dat de jonge democraten wel gewoon inderdaad... meer vasthouden aan hun, hun jong zijn en hun toekomstperspectief. En dat de JOVD meer op korte termijn en... Uh, nou ja, niet echt oplossingen aandraagt. Waar, waar, wat al jarenlang in de politiek ja, speelt. Dan, en, waar deze, en waar deze man, de tijd, wij, en waar deze man maar ook zo in teleurgesteld is geraakt. Van, uh, ze beloven van alles en er komt gewoon niks van terecht. En ik ga uh, proteststemmen op Henk Krol, die zegt dat hij wel voor mij opkomt. Ik mis dat bij de Jvd ook, dat ze zeggen van... Maar kom, wij, wij denken nou over oplossen? de toekomst. Maar, maar wat zijn jouw oplossingen? Kijk, we hebben op dit moment Nou ja, een ga probleem. werken aan een nieuwe economie... waar mensen in de toekomst uh, banen uit kunnen genereren. Ja, maar, dat is maar, heel maar die jongeren die nu thuis zitten... Al... hebben daar geen boodschap aan. Ja, ik, al, mag ik even? Ja, hey, dat ja. is heel hey. algemeen, maar het kan maar je, je, heel concreet. De, de, de jonge democraten hebben dus... Een duidelijk ander instrumentarium voor de, de jeugdwerkloosheid. Want wat je net vertelde, was mij toch al wat, wat te algemeen. Te algemeen. Nou ja, um, ga bijvoorbeeld mensen die nu uh, studeren aan een universiteit. en die ook wel interesse en capaciteit hebben, het ondernemerschap het ondernemerschap makkelijker maken. Nu is het vaak dat de kennis wordt gegenereerd op een universiteit. dat wordt dan weer overgegeven naar een groot concern. en daar komt misschien iets uit. maar er droogt ook heel veel geld op in dat proces. Als mensen bijvoorbeeld op een universiteit zitten. en ze hebben een goed plan. laten ze dan meteen vanaf de universiteit ondernemen, zodat andere jonge mensen daar ook op mee kunnen liften, dat soort dingen. Dat zijn jonge, moderne oplossingen. Mm -hmm. Maar dat soort oplossingen, daar wil ook de jeugdvereniging mee komen. Die zitten hoeveel, in, de, in de oude problemen vast. Hoeveel merk jij onder de jeugd, onder jouw generatiegenoten, van uh, wat zij willen en wat ze kunnen aangrijpen en waar hun hindernissen liggen die jij zou kunnen willen oplossen met de, de Nou jonge ja, democraten. ik denk dat het in Nederland best wel zo ligt: van uh, als je niet meekomt in het systeem en je valt er buiten, dan lig je eruit. Uh, dan kom je in de, in de sociale voorzieningen, wat erg heel fijn is. Maar de, de stimulans om er weer op de arbeidsmarkt te komen, dat is gewoon lastig. En wij zeggen, maak nou een systeem waarbij mensen die dat kunnen... gewoon bij de grote bedrijven blijven werken. Gewoon met hun vaste zekerheden. Mensen die dat niet kunnen, die eruit komen, niet meteen naar de sociale voorzieningen verwijzen. Maar met, kan ook met ondersteuning van sociale voorzieningen stimuleren... om dan zelf een bedrijf of een onderneming... Een, uh, zelf weer aan de gang te gaan zodat je op een gegeven moment de arbeidsmarkt breder maakt wat uiteindelijk naar de toekomst Je ziet dat, dat gebeuren, je ziet wel gebeuren, maar, het maar gaat het dat nog zijn extra heel, stimuleren. het kleinschalige be bedrijfjes zijn dat, Ja, he? maar dat kan nog veel meer. Er is ook 80 miljard vanuit Brussel beschikbaar voor zulke projecten. Ga dat opeisen als Nederland? Merk jij wel voldoende elan bij de, bij de jeugd wat dat betreft? Nou ja, als je het dus je goed moet je er niet onder laten krijgen door de crisis bijvoorbeeld. Nee, maar ik denk dat dat zeer zeker aanwezig is bij de jeugd en dat daarom ook de jeugd aangesproken wordt en Henkrol met zijn oudere partij, uh, want de jeugd heeft de toekomst zeggen dan dat is een cliché, maar het is wel waar. En als je wil, ja, nou, Nederland... het, het is heel begrijpelijk dat dat menig een nu naar vlucht, maar er moet ook een vlucht hebben voor de jeugd zijn, Jericho. Ja, precies. En ik, ik, ik ben eigenlijk nog steeds benieuwd als ik Wieke zo hoor praten, dan hoor ik dat ze inderdaad schitterende oplossingen voor de toekomst heeft. Het grootste deel staan wel als Jovd ook achter. Um, maar wat ik net ook al zei: de jongere die op dit moment thuis zit en al tien sollicitatiebrieven de deur heeft gedaan en tien afwijzingen heeft binnengekregen, die help je daar niet mee. Je moet. Abezig zijn met problemen. Of om met problemen op te lossen op een duurzame manier. Dat het in de toekomst beter is. Maar het is ook zo dat er op dit moment problemen zijn die op dit moment opgelost moeten worden met slimme oplossingen die voor nu helpen. En ja, dat heeft het het, geen zin. Hoe is volgens jou het Elan? De geestdrift onder de jeugd. Ik denk dat die elan weer, dat, dat elan steeds weer begint op te leven. Kijk, je zag bijvoorbeeld um, een, een, een jaar of twintig terug dat de jeugd die was echt die was vol energie, vol passie. Um, en, en, en die bestormde zeg maar uh, de wereld of Nederland in ieder geval. Um, en je ziet wel dat dat in, in de loop der jaren misschien wat is afgenomen, maar je ziet nu wel weer dat er onder de jeugd wel weer een soort bewustheid ontstaat van de jeugd heeft de toekomst en wij zijn er ook nog. En ik denk dat je dat steeds meer uh, de afgelopen jaren weer terug ziet komen in Nederland. Meneer Van Dijk aan de telefoon? Ja, dat klopt. Vertel. De man van de JVD, die zei net van kernenergie, kernenergie is een schoon alternatief. Nee, kernenergie er is een atoombom die langzaam afgaat. En de schade die is net zo groot. En de tweede, dat plan van mensen korter laten werken en vier keer korter werken. één arbeidsplaats hebben we gedaan. noemden we arbeidstijdverkorting. Alleen die arbeidsplaats die is nooit ingevuld. De mensen moesten alleen maar harder werken. Dus de geschiedenis heeft zich al een keer voorgedaan. Daar wil ik graag zijn een reactie op. Een reactie graag van Jerico. Um, ja goed, het is natuurlijk... Kijk, wat wij zeggen is, um, de mensen die nu fulltime werken, die moeten dan een dag inleveren. Daarmee creëer je vier extra dagen en die extra dagen moeten aan de jongeren worden gegeven. Het kan niet zo zijn dat je mensen minder laat werken uh, en, en vervolgens de mensen die overblijven harder laat werken. Nee, wij zeggen je moet banen creëren op een iets wat kunstmatige manier die er in ieder geval zorgen dat jongeren aan de slag kunnen gaan. Het kan niet zo zijn dat je ouderen minder laat werken en dan vervolgens daarvoor in de plek geen jongeren aanneemt. En dat, over die en, dat over die en dat over die kernenergie? En, en, en wat betreft de kernenergie? Kijk, ik ben het ermee mee eens als er gezegd wordt dat kernenergie niet de ultieme oplossing is. Maar het is een beter alternatief dan olie- en steenkool. En het is in ieder geval wel het alternatief om de periode en die energietransitie waar we op dit moment in zitten te overbruggen. Zodat in ieder geval de energie betaalbaar blijft. En dat we toch allemaal energie kunnen gebruiken die in ieder geval... Um, in ieders behoefte voorziet, zonder dat we heel veel CO2 de lucht in helpen. We komen zo'n beetje, dank u wel voor het bellen... en we komen zo'n beetje aan het eind van deze uitzending, een minuutje nog ongeveer. Wat uh, gaan jullie doen aan die viering van de VVD vanavond? 64 jaar, maar nog immer jong. Ik denk dat we er gezellig met elkaar een biertje op gaan drinken... en dan uh, op naar het lusten van volgend jaar als we 65 jaar bestaan. En op naar een grote toekomst. Wieken. wat gaan de jonge democraten doen vandaag? Nou ja, misschien ga ik zo even met Jericho mee naar Den Haag een taartje eten, ik weet het niet. Maar ik, uh, ik wil ze wel meegeven. Het is goed dat je naar de problemen van vandaag kijkt. Versoepeling van het ontslagrecht als, als oplossing. Daar kunnen jonge democraten zich ook in vinden, maar het is niet het enige. Verlies je niet in de realiteit van vandaag en kijk wel vooruit, want anders krijg je teleurgestelde mensen. Dat is ook logisch. Kijk gewoon verder dan vandaag. Uh, we moeten nu, als we jong zijn, nadenken over onze toekomst. En niet alleen maar over vandaag. Ik heb in ieder geval één ding begrepen in lijn 1. Jullie worden het nooit eens.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 En ervaar het zelf. Dit is Radio 1.